Let's go. Het is uh, nou net iets vroeger dan 10 over half 8. Maar weet je, we kunnen net zo goed beginnen ook. Slim Fem. Phone phonefuck. Met het moment waar je elke dag over mee moet kunnen praten. De Slam FM, gewoon vak. Uh, al de hele week in EK-sferen. Wij proberen eigenlijk de mensen die die bloedirritante EK-gadgets hebben verzonnen... een beetje terug te pakken met hun eigen gadget. Gisteren belden wij met de drooggisterij die de gijpvogel heeft uitgevonden. Die ga ik niet meer laten horen, want spelletjes Leo zakt met een zenuwinzinking in uh, zinking door zijn stoel. Vandaag hebben wij dit ding. Hoor je hem? Wacht even. Het zogenaamde oe-kussen. Als je erop gaat zitten hoor je oe, als je net een kans missen. Daarvoor moet je wel drie pakken zouten koekjes kopen en dan krijg je hem erbij. Dus wij bellen natuurlijk eventjes met de fabrikant van die koekjes en de bedenker van dat verschrikkelijk irritante kussen. Dag service, goedemorgen. U spreekt met hoek, hoe kan ik wel? Hallo menoek met Gatenhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag over uh, het oe-kussen. Ja? Ja, ik heb uh, van die verpakkingen gekocht en daar heb ik geen bij gehad. Ja. Zo'n zo ding. Maar dan vroeg ik me af, is er een actie met vindt het gouden Oe-kussen of zo? Want ik heb het een beetje een aparte gevonden. Oké, okay, hoe bedoelt u een aparte? Nou, uh, er zit wel Oe-geluid in als ik erop spring, zeg maar, als ik erop ga zitten. Maar, ja? Uh, volgens de verpakking zou er alleen Oe uit moeten komen. <laughs> ja? Ja, en bij mij komen de andere geluiden uit. Uh, wat, welke geluiden komen eruit? Nou, ik kan wel even laten horen hoor. Uh, even. Okay. Dan spring ik er even op. Eén. Wel alles met een oe, dat is het rare dus. Dus ik dacht, dat is misschien de bedoeling, dat ik het gouden kussen heb of zo. Even kijken hoor, bijvoorbeeld uh, dit. Hop! Dus de gastoeter. Dus die, die zet erin, maar er komt elke keer een ander geluid uit, uh, Manoe. Oh. Dus bijvoorbeeld ook uh, nog een keer, hop! De koe! Is dat de bedoeling? Dat is niet de bedoeling, nee. Nee? Dat dacht ik nee. al, maar er is niet een of andere actie dat ik dan 25.000 gulden win of zo, of mijn hele leven lang tukke koekjes kan eten. Nee, helaas. Huh? Maar er is niks bij jou bekend van zo'n kussen? Nee, dan heeft u inderdaad een heel speciaal kussen. Maar dat is toch raar? En bijvoorbeeld als ik, ik kan nog, ja, er zit er misschien nog wel één in, even kijken, 1, 2. Goh, Hoek! Zit er ook in? <laughs> en en klappen de vuurpijl, even kijken of je dat nu doet, 1, 2, hop! let birds out? Hoe let de duif meneer? Let Hebben jullie ook in de kussen gepropt? <lacht> Waar is de geintje van de fabriek anders, Manouk? <lacht> um... Ja, ik zit er mee. Ik heb speciaal drie pakjes gekocht. Ik wil alleen maar hoe horen als ik op de kussen spring. Ja, inderdaad. En nou hoor ik... Uh... Is dat de bedoeling ervan? Nee, dat is niet de bedoeling. Normaal zouden we eigenlijk alleen oe uit moeten komen. Zou ik graag toch wel excuses horen van, van de firma Tuck? Want ik vind het... Ja, het is een teleurstelling voor mij. Ik zal in ieder geval doorgeven en zal uw reactie via e-mail terugkrijgen. Vindt u dat goed? Heel graag, ja. Ja? Ja. Oké, okay, dan uh, graag eerst uw achternaam, meneer. Ja, Gaardhuis. Gaardhuis. Gaardhuis. Oké. Okay. Ja. En uw e-mailadres, meneer Gaardhuis? Dat is Gaardhuis. Ja. Uh, apenstaartje. Ja. Slim FM. Slim FM. Radio. Punt NL. Punt NL. .nl. Ja. Is goed. Yes. Oké, okay, dus er komen meerdere geluidjes uit en alleen... Ja, nee, nee. Nou, ja, dat is hier... Uh... Gastoeter. Koekoek. Koekoeksklok. Kroo. Oe, lettenburgs aan. Duif meneer. Oof. Is dat niet normaal? Oh. Nee, dat is niet normaal, nee. Nee. Maar ik zal in ieder geval doorgeven en dan zal ik zo snel mogelijk een reactie via e-mail ontvangen. Heel op, graag zonverdek. hoor, maar nook. Dankjewel. Oké, okay, fijne dag. Dag. Dag. Slimmervim Phone Fuck.